En uh, ja, er zijn vijf circuits waar de contracten van aflopen. Uh, daarvan hebben er een aantal inmiddels een nieuw contract. Zoals Silverstone. In Spanje. Hockenheim. Uh, waar afgelopen week geleden werd. Nou, daar wordt vanuitgaan dat daar geen nieuw contract komt. Spanje is natuurlijk, uh, werd natuurlijk gezegd. Die komen niet terug. Maar dat gaat nu gerucht dat Spanje, Spanje nu toch uh, dat de overheid... Uh,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 Doenbaar is om 105.000 mensen bij de ingang te gaan controleren op een identiteitsbewijs. of het wel overeenkomt met hun de naam die op elkaar staat. Dus dat zal steeds voetbalbewijs wel natuurlijk plaatsvinden. Uh, maar het is niet zo dat het uh, echt een verplichting is. Um, wij kennen de zandvoertuigen. Dus. Um.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 Dus het is. Uh, het nee, is het, wel het, wat. Het, het is fantastisch. En, uh, en niet alleen die GT Masters, maar ook uh, toewagenraces, de uh, De TCR Germany, uh, de Porsche Carrera Cup Duitsland. Uh, de Formule 4, dat zijn zeg maar de, uh, de jonge coureurs die uiteindelijk het laden van Formule 4 naar Formule 3.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 35 ja. euro voor het hele weekend. Ik vind niet veel geld. Nee, En sterker nog, en de duinen zijn gratis toegankelijk. Dus nou, zandvoorters uh, hoeven geen nee. goddum, gat onder het hek te maken. Het is niet alleen maar voor rijke mensen, maar <laughs> dit is gewoon voor iedereen toegankelijk. Ga naar de website en uh, download ja. de gratis duinkaart. Ja, het is toch geweldig dit. Ik bedoel, ik vind ook dat dat soort dingen dat toegankelijk moeten zijn. We de aanmoedigingen voor de zandvoorters. Waar is het zwakke plekje in <laughs> <laughs> Waar is mijn tongetje? Ja. <laughs> Nou goed, in ieder geval, dit wordt wel weer een spektakelweekend. Zeker weten, zeker ja, weten. Hartstikke ja. goed. Okay. Wij volgen het nieuws. Kijk ja, nou. Max doet van morgen. Ja, het wordt weer spannend. Gisteren ging ja, het hij, goed. Dus als uh, je weer wint, dan komen er weer 30.000 aanvragen. Ja, nou ja, dan uh, gaan we ze maar doorschuiven. En dan gaan we gewoon de komende 20 jaar Formule 1 organiseren in dat, doet is dat, dat, dat is natuurlijk wel waar. <laughs> Max is natuurlijk wel een hele grote uh, pleister als we het over Formule 1 hebben. Absoluut. Dus dat nee, nee, nee, nee. Ja, Hij moet uh, wel heel blijven. Laten we eerlijk zijn. Zonder ja. Max hadden wij nooit uh, nee. de Formule 1 hier terug naar Zandvoort kunnen nee, halen nee. dus, Oké. Okay. Wij wensen je heel erg veel sterkte in de komende weken. Dank je wel. Ja, Ik weekend. zie die zwarte al komen. Van oh God, dit nog, dat nu nog. Maar het lukt wel. Ik kom graag nog een keer terug. Dank je wel, hier. dag. Terug. En uh, dit was uh, Diana Ross met Why Do Fools Fall in Love? Ik weet het. Ik niet. Ja, precies. Maar goed, bij ons is uh, Jan-Willem ja, van. Ja, nu, nu zeggen de luisteraars, waar heeft ze het over? Nou, luisteraars, Irene Jaren is dus verloofd. Gefeesteerd. Ja, en daar zit hij, de gelukkige. Hij is op zijn knieën gegaan. En nee, nee, dat, heeft dat er hoeft er niet. Aangeboden. En over het trouwen praten ze nog. Nee, dat jurk was nog niet klaar. Dat was het verhaal. <laughs> Dankjewel, Lien. Goed. Maar goed, bij ons is Jan Willem van den Bout. Hij is van de KNM, de schipper van de KNRM. Koninklijke Nederlandse redding. Koninklijke Reden. Nederlandse Reden In, in feite is hij de baas. Oh ja? Ja. In ja. feite is hij de baas hier in Zandvoort. Hij bepaalt of ze de zee op gaan of niet. En of het te gevaarlijk is. En als het een hoge.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 Het hangt allemaal op maat. Het hangt op, aan, uh, op, op, hangt Kijk, het op een uh, lang rek. En iedereen uh, uh, weet wat hij moet doen als hij pieper gaat. En dan is het reizen er naartoe? Nee, op een normale snelheid. Nee, overal. want anders krijg je weer een bekeuring voor te snel ja, rijden. Moet je niet doen. Je moet uitkijken voor de toeristen. Ja. Oké. Okay. En dan is het, uh, krijg je de instructie aan boord of nog in de loods? Je krijgt uh, in de loods al uh, de instructie van een van de schippers. Van uh, wat we gaan doen en wie we meenemen.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 En die slepen jullie naar je muiden en dan zitten, nou dankjewel, de groeten. We proberen in ieder geval wel donateur te maken. En oh, er oh, zitten ook jongen, nog jongen, <laughs> uh, uh, goede mensen tussen die het bewijs van uh, uh, uh, uh, een legaat achterlaten of uh, het, in het dat, testament uh, ja. de KNRM uh, als een goed doel opstrijd. Maar ben je het mee eens dat het belachelijk is? Eigenlijk uh, uh, moet je uh, een soort amb en constructie kan je regelen. Ja.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 De uh, aan, de, aan de zijkant. Aan de zijkant kan je op de bel drukken of de deur staat uh, vaak open. Uh, of per e-mail, uh, dat is station uh, at Zandvoort .knrm .nl. Ja. of uh, telefonisch. En altijd als, er, als de deuren open staan, dan kan iemand langskomen. Ja, gewoon uh, uh, langslopen, vragen of. Er, uh, Ik denk dat het de meeste overtuiging is: niet bellen, e-mailen, maar gewoon langs gaan. Ja. Dan zie je.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 Probeer proberen wij zo snel mogelijk te leren. We het eerste bakje schenken wij in. En de rest Daarna moet je, het, maar, moet je het, het zelf aan de bak. Okay. Maar het is, het is echt goed werk. Ja. Heel belangrijk werk. Het is goed en dankbaar werk. Ja. Maar en je krijgt een goede opleiding. En dat is ook heel belangrijk. Maar wees voorzichtig. Ja. Dat moet je altijd. E eerste regel bij EHBO. Eigen veiligheid. Ja, Dank je wel voor je komst Jan Willem. En, ja. uh, we wensen je succes. En we hopen dat er echt mensen gaan reageren. We gaan muziek luisteren. Hobbyhorrors, Summertime, Summertime. It's summertime, summertime, summertime, summertime, summertime. Summertime, summertime, summertime, summertime, summertime. Tree because it's summertime, it's time to head straight for the mills. It's time to live and have some thrills. Come along and have a, ball, a regular free for all. Well, are you coming or are you waiting? Just so folks in a the rain. Hurry up before I faint. It's summertime. Well, I'm so happy that why'd you live? for Trip, I'm sorry, it's each left. you lip because it's summertime. It's time to head straight for the mills. It's time to live and have some drills. Come along and have a ball, a regular free fall. Well, we'll go swimming every day. No time to welch, just time to play. If your boss complain, you say it's summertime. It's summertime. It's summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime. Ja, we zijn weer terug. Wij wachten op onze volgende gast. We gaan alvast een paar dingetjes zeggen van de agenda. Volgens mij hadden we deze al gehad. Hè. Er is uh, ja, 10 augustus, Amsterdamse de Center, maar ook. Uh, hebben we natuurlijk uh, de makreelrokerij op het Raadhuisplein. Is dat wel? Ja, dat uh, is zaterdag 10 augustus. Oké. Okay. En uh, ja, ik moet ben een zonneveld vervangen. Oh. Want die moet daar als voorzitter van de makreelen rondlopen de hele dag. Ik heb gezegd, dat is goed, tegen ruil van de makreel. Ja. Ze komen uit heel Nederland met rookkasten twee, en toestanden. Uh, ik wil er ook alleen. Oh. een. Zo lekker. Vestig. Ze komen met rookkasten uit heel Nederland hier om...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 Nee, vanwege het feit dat ik geen vrijgezel meer ben. Jammer, en hoor. jij bent net twee jaar te ja. oud, hè? want het ja, is precies. tot vijftig. Dus, uh, dat, nee, dat is erg jammer, ja. inderdaad. Je kan je ring nog even afdoen. Maar ja, heel zandvoort weet het niet. Nee, ja, het is nu klaar. Dat valt nu niet meer te rommelen voor, voor mij. Maar dat wil ik ook niet meer, hoor, want ik ben hartstikke blij. Goed. Um, maar het valt me tegen dat hij niet op zijn knieën is gegaan. Nee, maar dat hoeft niet.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 En je, je kijkt als je bij wijze van spreken oversteekt, kijk je links en rechts en je ziet niks. Ja. En je steekt over en in één keer komt er een ja. gigantisch peloton van links de bocht om. Ja, de zeker, is, is dat, uh, nou, dat is... een uh, thema voor jullie? Dat, jullie zeggen van nou daar ja, is wel echt ik, een... Uh... Ik denk dat dat, dat dat wel iets is wat uh, zeg maar en als jij een ingang hebt bij mensen om dat toch ja. nog even extra aan te geven...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 dat botst nog een beetje in mijn hoofd. Waarom? Ik snap... Oh, die dingen zit zonder even... motor gaan al zo hard. Zet zit even aan. Nee, nou, nou, nee kijk. Gaan, maar ik, voor mountainbike. Maar, vind oudere, ik het al logischer. Oudere mensen. Ja, maar... zijn, ik wil sportief zijn. Maar ik wil uh, wel het gemak hebben als ik er elke keer op moet. Een ondersteuning. Ja. Als ja. ik uh, het kopje van Bloemendaal moet nemen. Ja.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 Daar ben ik erg trots op. Het is vrij uniek in de wereld, namelijk een multipurpose model. Um, die is 3300 euro. Dan heb je ook Ortega allemaal topspul: Voor carbon fork, carbon zadelpen, vouwbanden, handgespaakte wielen. Dus dat is allemaal het echte werk. En um, ja, het mooie van die fiets is: daar kan je ook heel hard mee het strand op.